Bij de politie zijn 50 tips binnengekomen na de speciale uitzending van Opsporing Verzocht over de moord op Nicky Verstappen. Bellers gaven ook namen van mogelijke betrokkenen door. Opsporing Verzocht kwam gisteravond vanuit het gemeentehuis in Landgraaf, waar vrienden en de moeder van Nicky aan het woord kwamen. Zaterdag begint de politie met het grootste DNA-verwantschapsonderzoek ooit in Nederland. Ruim 21.000 mannen zijn opgeroepen om DNA af te staan, in de hoop de moord uit 1998 alsnog op te lossen. In Noordoost Nigeria worden tientallen schoolmeisjes vermist nadat jihadisten van de terreurgroep Boko Haram maandag een aanval hadden uitgevoerd op de dorpsschool. De regionale minister van onderwijs heeft bevestigd dat zo'n 50 meisjes spoorloos zijn. Afrikaanse media spreken van 90 vermisten. Het is nog onduidelijk of de leerlingen zijn ontvoerd of dat ze zijn gevlucht uit angst voor de aanvallers. Minister Olongren denkt na over stappen tegen een kandidaatraadslid dat haar met de dood heeft bedreigd. De politicus van een lokale partij in Maastricht schreef op Facebook dat de minister wat hem betreft aan de hoogste boom mocht hangen. Dat ging over de afschaffing van het raadgevend referendum. De man zegt dat hij de ophef niet snapt omdat het niet letterlijk was bedoeld. Olongren zegt voorstander te zijn van een open debat, maar doodsbedreigingen horen daar wat haar betreft niet bij.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 Het is drukker dan anders bij Amsterdam. Dat heeft te maken met zijn ongeluk voor de Coentenol aan het begin van de avondspits. Je merkt het op de A10 West. Een kwartier vertraging zeker wel vanaf knooppunt Nieuwe Meer. En op de A5 staan een half uur vast vanuit Hoofddorp tussen het Raasdorp en de A10. Andere files in het westen die er uitspringen zijn er niet zo heel veel meer. De A27 wel, Almere-Utrecht-Breda. Vanwege een pechgevalletje tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein. 10 kilometer file en een half uur extra.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 Zag ik je lopen, en ik dacht: Oeh, oeh. Ik was meteen onderste boven en jij, jongen oeh, oeh. En we liepen samen verder, en ik dacht.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 September a To the rhythm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 To do your heart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 Tide of each other